Zo gaat het goed. Jemig, wat een goede start van deze avond. Om daar eens mee te beginnen. Ja, mijn, we gaan even uitleggen. Mijn driver knalt eruit van mijn computer. En de cd slaat vast. Dus we gaan eens eventjes een keihard ros op dat ding geven. Zo. En even kijken of hij het gaat doen. Kijk, hij gaat dat langzaam doen. Dames en heren. Ik denk dat je vergeten. Steun op Giro999 voor betere apparatuur op ZFM Zandvoort. Je kan nu storten. Help dit arme kind. Op Giro999. Welkom bij Alternative FM. Sorry voor de slechte opener. Maar we zijn er. We gaan goede muziek draaien. We hebben ook een beentje in de studio waar we compleet voor lul staan op dit moment. Toch jongens? Zo ja. Wijs. Oh. Oh. Kijk, de techniek gaat nog niet <middels> helemaal goed hoor. We hebben ook geen muziek. We hebben wel een. Uh, misschien dat de andere CD het wel doet. We Ga gewoon op de Melkdan C. Klinkt lekker. We gaan het ja. proberen. Excuus alvast. Door. Ik word echt gek, joh. Echt? Wat een probleem! Jezus! Jij komt wel met uh, problematische cd'tjes aanzetten. Hè? Nou ja, problematische cd'tjes van dan ongeveer een minuut. Dit waren de dev-letters trouwens. Een Tilburgs beentje van 16 en 17 jaar oud. Twee gasten. Knallende gasten. Knallend. Speelden ze in het voorprogramma. Jullie hadden net de naam. Electric Jet speelde in het voorprogramma van. Uh, Electric? Ja, ja. Uh, ook een beentje uit hier te Wauw. Maar het is wel uh, uh, schrikbarend goed dat je als je zo'n jong beentje bent en zo goed kan knallen al meteen. In, ja, in een grote, ook Erik Karton heeft er een rapportage gemaakt op NRC Rocks. 3FM heeft het gedraaid. 3FM heeft het gedraaid. Uh, overal werden ze exposures stonden zelfs op paaspop. De officiële opener van het festival begin. En dat is ook weer dit weekend. Wie gaat er? Vingers! Ik oe, oe, ja. Nou, dat gaat helemaal goed worden. Even iets heel anders. Wij gaan even wat techniek oplossen. Geniet van een heel lang nummer, My Dying Bride. Oké, okay, nou word ik helemaal gek. Ah! Zelfs die schiet eruit. We hebben het echt een beetje lastig hè, vandaag. Of niet? Zet maar helemaal uit. Ik ben het helemaal zat. Je bent het zat. Ik ben het zat. Je bent het zat. Ja, ja ik uh, ga het nu uh, uh, officieel bekend maken. Dit was een 1 april grap. <laughs> We hebben jullie mooi in de maling genomen met onze verschrikkelijk, zeg maar, op de radio prutswerk. Ja. Nee, het is echt waar helaas. We hebben problemen. We hebben echt... Geen problemen uh, qua onszelf, We, we lullen dus zich wel er doorheen zeg maar, maar echt problemen qua... Hey, ...techniek. Weet <laughs> je wat, techniek slaan we gewoon over, we gaan gewoon de hele avond tegen jou aanpraten. Ja, of niet. Dat... En we, of we laten gewoon een bandje spelen, waarschijnlijk gaat dat wel lukken. Wel nou, laten we dat hopen zo, ja, ja. Ik wil het even opbouwen. Even Wie even hebben opbouwen. wij trouwens in de studio? The last man of Palau. Komt u maar hoor, naar de microfoon. Nou, de, die nou daar hangen die de microfoon. ja. Die, die, ja. ja. This microphone, this is uh, our micro microphone. <laughs> yeah, you come from the States, right? Yeah, we come from the States. Uh, where from you come from from. from? from which uh, Yeah, we are coming State. from Texas. We live next to George Bush. Oh my God, yeah. really? He's a real good friend of ours. Oh, wow. And uh, How is he like? Yeah. Um, a lot of Bush. A yeah. lot of Bush. Yeah. <laughs> he don't trim himself. No, a lot of Bush. <laughs> <laughs> But, uh, ne our neighbor is a lot in Haiti, this... this, this uh, This time with Clinton. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Clinton. How is she and he? Uh, yeah. Uh, yeah. <laughs> well, maybe uh, somebody else. Uh, yeah, my brother. Uh, my brother is also. Uh, he lives also next to a bush. <laughs> <laughs> yeah. I'm sorry I'm Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. i'm Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Dus wat was je vraag ook weer? Jij kan best goed Nederlands uh, nou, voor een Amerikaan. Natuurlijk, natuurlijk. Ik kom van Texas. Texas. <laughs> daar leer je Engels op school? Nee, daar leer ik geen Engels op school. Okay. Maar, uh, maar uh, ja, nou ja, natuurlijk. Uh, we zijn natuurlijk een uh, compleet Nederlandse band. Als we even serieus moeten zijn, hè? <laughs> Het duurt ja, dat al te lang man. inderdaad. In de bloei van ons leven. The Last Man of Palau in de studio. Ja! Woehoe! Woehoe! En ze komen uit. Ja, komen, het verschilt een beetje. Sommige mensen komen uit Amsterdam. sommigen uit uh, Alkmaar. Er woont er eentje in Haarlem. En dan uh, hebben we er nog eentje die uh, onder elke rots wel een uh, plekje kan vinden. Er is eentje die heeft niet echt een vaste wonen- of verblijfplaats. Maar daar is, wordt uh, aan gewerkt. Ik heb, een, ik heb wel een paar vaste banken. Eigenlijk de, wel een paar vaste ja. banken waar die vaak slaan. En die zijn zeker ook allemaal gevallen, of? Uh, nou, ze vallen prima. Dat ze vallen prima, inderdaad. Ja, Hé hey, uh, jongens, wat spelen jullie voor muziek? Um, ja een beetje rock and roll, uh, een beetje oude rock gemixt met uh, hele moderne rock and roll. post rocknroll uh, rock and roll revival. Ja. en als je dan een beetje beentjes moet nummeren, uh, wie, wie komt dan meteen in mij op? Oh, hokjes, hokjes hokjes hokjes. ja ja sorry, ik ben een dj. Uh, om, om, uh, ja, voor ons is een grote inspiratiebron in ieder geval de beentjes die wij kofferen zijn onder andere de Strokes, want we doen heel ...van een band die in ieder geval voor een groot deel van de band heel erg belangrijk is. Maar bijvoorbeeld ook De uh, Cure is ook al een... Een uh, inspiratiebron. Gewoon uh, muziek uit de jaren tachtig. Um, en, en dat een beetje mixen met, uh, met de hedendaagse rock. En dat is een beetje... Hoe is ze verleid? Maar wel... Nou, ik wil toch wel te zeggen dat het met nadruk op inspiratie is. Want uh, ja. we zijn wel echt uh, serieus bezig om toch ons ding neer te zetten, zullen we zeggen. Ja. En uh, dat hopen we ook in de muziek uit te... Uh, ja, te laten doorklinken. Ja, want uh, jullie hebben ook op verschillende podia's gestaan al in Nederland en ook op radio uh, Ja, op ja, Noord-Holland. Noord Noord ja. niet, uh, niet buiten Noord-Holland? Nee, nee, nog niet. Nog even, niet. Dat wordt ons even te gek nog. Ja, we hebben alleen maar de fiets allemaal. Uh. <laughs> dat, dat wordt te ver rijden, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Hoe laat zijn jullie hier vandaag vertrokken, vanochtend? Uh, vanochtend Anderhalf uur fietsen. Ja, ik, ik, ik zat om half vijf in de trein toch <lacht> al even lekker een hapje gegeten hebben maar... Nou, ik heb gelopen. Ik dacht, ja. uh, we doen eventjes een uh, bedepaars toch? From Texas. Hè? <lacht> ja. Nee, ja, maar goed. Uh, ja, in Noord-Holland, uh, ja, we hebben in de patronaat gestaan met uh, de Rob Dat Was een hele leuke, prestigieuze prijs ook best wel eigenlijk voor de regio. Uh, Victory Alkmaar, uh, -tempel. Waartse Tempel, en heel veel uh, jongerencentra. En uh, daar spelen we met heel veel lol voor alsnog. Ja. Ben jij nou benieuwd hoe deze band klinkt? Nou, dat is mooi. Hier wordt een nummer gedraaid. Say I'm here. Say I'm fine. <laughs> Say I'm fine. fine. fine. Het <laughs> is een donker schrik. Zo. <laughs> so. Say I'm fine. Was mijn optelhout. CFM Zandwoord op alternatief FFM. De nieuwe gorillas. Ken je dan nog die getekende figuurtjes van vroeger? Stilo, de nieuwe gorillas. Eigenlijk de grootste rock, and rock, rock and roll held van de pop, vind ik eigenlijk. John Mayer, Heartbreak Warfare, hoor je op CFM's Alternative FM. En nu eindelijk weer met goede, goede techniek. En dat gaat hier uh, een heel, ja, inderdaad, zucht. Applaus voor ons, hoor. Oeh. We werken niet met ons normale programma, dat is allemaal niet gewerkt. We hebben nu een hele goede backup. En we hebben een heel goed beentje in de studio. Last Man of Palau, uit hier uw gewaard. Noord-Holland, Alkmaar, Amsterdam Haarlem, ze komen overal vandaan Ze hebben op de Rob acta gespeeld En ook nog op een, een, ja, een soort van wedstrijdje In Enkhuizen, Waar ze in vol enthousiasme net over mij over Gesproken hadden Maar jij mag ze eerst zelf keuren hier op ZFM Zandvoort Spelen softrock Ik heb een beetje John Mayer ervoor gezet natuurlijk Om een beetje in de mood te komen Ben je er klaar voor? Dit is Furniture van Last Man of Palau. inside Eigenlijk hebben we nu een jingle met applaus. Yay! Woehoe! Dit was echt goed trouwens. Dit is waarom jullie de R Rob Akda Awards niet hebben gewonnen. Is mij een raadsel. We gaan het straks even over hebben. Hier is Radiohead Street Spirit. Yeah. These things will one day swallow whole the life I can feel, death. Can see its speedy eyes. All these things into position. All these things are one day swallowed Album komt eraan. Radiohead, Street Spirits Ze gaan een nieuw album maken in een aankomende jaar. Dat heeft Tom York van Radiohead bevestigd. En ik ben benieuwd hoor. De involger van In Rainbows komt later. En een solo project. En een solo project inderdaad. Dat hoor ik in mijn oor gefluisterd. En wat kan je me nog meer vertellen? Met de gitarist van R.E.M. Een multi-instrumentalist uit Brazilië. Ja, daar had ik wat over gehoord. En klopt. nog eentje ja. uit een andere bekende. Oh ja, Flee van de Chili Peppers. Ja, ja? Wordt ah, wat dat is nieuw voor mij? Ja, een nieuw project van Tom York. En heeft dat dan een naam? Nee. nee. Het klopt. schijnt. De, hij, ik, op, op internet waren de namen rond van dat, uh, een van zijn laatste solo nummers onder de naam Tom York. Um, de Eraser volgens mij. Uh, nou, ja. het, het nummer he, staat op de Eraser, klopt. En dat schijnt de naam ook te worden. Maar dat is de, dat zijn de, dat is de geruchte misschien hey, Wauw. Hoe zit dat dan precies? Want ik had het idee dat, uh, uh, dat Radiohead eigenlijk uh, het idee had alleen om nog nummers online uit te brengen. Maar ze gaan dus nu wel weer een fysieke album uitbrengen. Nou, in Rainbow's hebben ze natuurlijk ook fysiek uitgebracht. Ja. Ze ja, hebben okay, die okay. gewoon daarna uitgebracht nadat het uh, de hele internet, uh, waar zij de, trouwens de eerste voorsprong hadden. Luister, alles. zolang, zolang als die hele cd-industrie nog niet volledig op zijn gat ligt, kunnen ze daar nog veel te veel uitbeuren. Dus dat wordt echt wel uitge, uitgebracht. Ja, op cd nee, oké. Okay, maar ik had het idee dat ze dat juist, dat ze dat juist uh, zeg maar alleen nog maar online een nummertje van nummer gingen doen. En dat vond ik eigenlijk jammer, want ik heb toch altijd. Graag die feeling van alle een... Ze hebben wel een tweetal nummers uitgebracht he, de afgelopen maanden. Ook, okay. ook, ook via internet. Ja. Voor, uh, voor het gemak van uh, de meeluisteraars moet je even iets dichter bij de microfoon gaan praten. Want je bent bijna niet hier te verstaan. oké, oh, okay, dat is prima. Dat doe ik even. Uh, dat is mooi. Um, Radiohead, grote invloed deze van doet, jullie bent? Die doet het perfect. Mooi, mooi. We horen jou luid en duidelijk. Dit is lekker. Hè? Lekker. Een vieze die bal ja. in je buik. Dat is lekker. <laughs> nee, maar uh, Radiohead, grote, grote invloed van jullie bent? Uh, inspiratiebron, Inspiratie, inspiratiebron oh ja. zeker. Ja, ja, ja, en, ja vooral het is dus... een waanzinnige band, gewoon. Ja, dat is groot. Ja, heel groot. Ja, en dus in die zin, uh, en, durf ik bijna niet de reden. Zo zijn er nog een aantal bands, maar inspiratiebron, absoluut. Ja. Ja. Ja. Wat zijn nog meer inspiratiebronnen? Nou, de Strokes hoorde ik van jullie in de, de naad. Ja, de strokes, Kings of Leon, ook wel. Voor mij ook, maar dat zul je misschien niet zozeer in de muziek terug horen als wel in mijn geest. Maar Mars Volta en Toe, uh, wow. absoluut waanzinnig. Wow. Gaan, ja. ja. Gaan we straks draaien hoor ik van mijn Stone producer. Stone. Nice. Wat wou jij zeggen? Ik zeg het begon een beetje met Queens of the Stone Age. Ja. En uh, ja, Terug. Natuurlijk Red jullie Chili Peppers wel. en uh, even kijken, noem nog eens wat, Jeff Buckley. Dat uh, ja. is ook wel inspiratie. Mm. Dank je Nathan. Dank je. Ja. Die ja, was en, ik vergeten. Uh, nou, we hebben er nog wel, Hendrix. Uh, Hendrix, Jimmy Hendrix. Yep. Ja, want dat zijn de gitaarhelden, zeg maar. Jullie hebben opgetreden op de Rob Akta. Wat is uh, een beetje, want wij doen altijd een verslag op de Rob Akta. Uh, morgen weer, hè, trouwens, de finale. Ja. Dus Ethereal, ja. Palalalaka. Uit mijn hoofd, hoor. Gangster, uh, Wave Zero en als laatste Display. En yes. We hebben er al drie in de studio gehad. dus dat helemaal goed? Morgen hoor je uit, of uh, aankomende donderdag hoor je uitgebreid verslag van de finale. We gaan uh, daarheen met onze videorecorder, We gaan de bands interviewen, we gaan de organisatie interviewen. We gaan het publiek interviewen en we gaan kijken wat er speelt, wat er rondgaat. En daarna draaien we natuurlijk de mooiste platen die op die avond zijn gespeeld. En bevestigen wij meteen weer de nieuwe naam voor Bevrijdingspot natuurlijk. En jullie, Rob Akda Awards, wat is jullie ervaring erin? Ja, maar ik persoonlijk ik vond het een hele leuke ervaring. Ik vond, kijk, normaal wat je, wat je met wedstrijden hebt, is het altijd afwachten wat je aantreft. Omdat, ja, er komt niet altijd heel veel publiek op af. Nou, het eerste wat mij eigenlijk opviel uh, dat we binnenkwamen bij de patronaat dat er al heel veel publiek was. En, uh, en er was een supergezellige sfeer. En uh, ja, het enige jammer vond ik dat we maar 20 minuten mochten spelen. Terwijl ik eigenlijk na 20 minuten soort had van, maar ik wil nog wel even doorgaan, maar. Uh. Ja, precies, we zijn ja. net opgewarmd, ja, de vingertjes zijn warm, net los. Daar, daarom zou ik eigenlijk ook willen zeggen: van kom, kom 11 april naar Complex Circuit Waard of zo. Dan, dan, dan hebben we onze EP-presentatie. Kijk, daar gaan we straks later meer over hebben. Ja. We gaan eerst even kijken hoe die muziek ook alweer klinkt. Je hebt het net al gehoord: Furniture van uh, Luis Man of Palau. En nu gaan ze een ander nummertje spelen. En dat is. Football fucked Up Beyond All Recognition. Kijk. Ja, deze was helemaal geweldig. Wat ik zo leuk vind is deze stem. Ja, je hebt een heel apart, nou apart is het niet, gewoon een heel pakkend ritme. En dat blijft hangen hoor, dat kan ik je zeggen. Zo. Ja, heerlijk. Uh, je hoort straks later meer van The Last Man of Palau in het tweede uur van Alternative FM. Wij gaan uh, dit uur zo langzamerhand rustig afsluiten. Je hoort straks meer over een EP presentatie. Ze gaan hun EP. 11 april gaan ze die uh, presenteren. Je hoort meer over de band. Je hoort meer over invloeden. Je hoort, misschien hoor je ze uh, wel hoe ze hun nummers moeten schrijven. Inspiratie voor jou. Hier zijn in ieder geval de Foo Fighters. Everlong.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 De oude Inca-stad Machu Picchu is na twee maanden weer open voor het publiek. De toeristische attractie in Peru werd in januari gesloten nadat honderden vakantiegangers vast kwamen te zitten door overstromingen en landverschuivingen. De toeristen moesten met helikopters worden gered omdat het spoor naar de stad voor een deel was verwoest. Inmiddels rijden de treinen weer en dat is belangrijk voor de regio die voor een groot deel afhankelijk is van het toerisme. De directeur communicatie van het ministerie van landbouw moet opstappen in verband met het omstreden tijdschrift Gerda. Minister Gerda Verburg had het tijdschrift uitgebracht om het publiek voor te lichten over de werkzaamheden van het ministerie van landbouw, maar de Tweede Kamer vond dat de glossie te veel over Verburg ging en te weinig over het ministerie. En dat is tegen de regels voor overheidscommunicatie. Ook premier Balkenende was er niet blij mee. Ondanks de excuses van Verburg nam de Kamer een motie van treurnis aan. De topambtenaar die nu vanwege Gerda vertrekt gaat, ergens anders bij de overheid werken. De AEX is voor het eerst in anderhalf jaar boven de 350 punten gesloten. De Amsterdamse beurs sloot op 351,44, een stand die in september 2008 voor het laatst was gehaald. Ook de andere Europese beurzen deden het goed en dat kwam onder meer door positief nieuws uit de VS... Zo waren de aanvragen voor Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen lager dan analisten hadden verwacht. De stijgende olieprijs zorgde voor hogere aandelenkoersen in de energie- en grondstoffensector. Ook de banken deden het in heel Europa goed. ING was de grootste stijger van de AEX met een winst van 4,6 procent. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog, minimaal tussen 4 graden aan zee en lokaal 0 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar in de middag vanuit het zuiden regen en het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het aan NOS Journal.